Door de aardbeving en tsunami hebben veel Japanse bedrijven hun productie stil moeten leggen. De effect daarvan is goed te merken op de Japanse beurs. Economieredacteur Merel Stickelorum legt uit waar de zwaarste klappen vallen. Dat was met name bij de autoproducenten, want die getroffen regio... dat is een belangrijk gebied voor de autoproductie. Dus zo'n tot 10 eraf voor automakers als Nissan, Honda en Toyota. Verzekeraars, ook daar daalden ze ook, omdat die natuurlijk ook geld uit moeten gaan betalen. Aan de andere kant, bouwbedrijven die profiteren juist. Um, daar stonden de aandelen van 20 tot 40 procent hoger. De Nikkei-index leverde 6,2 in en daalde tot het laagste niveau in vier maanden.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 Er wordt weer gedaan alsof uh, de radioactieve straling uh, niet ernstig is. Wat ik nu weet is dat er elf mensen gewond zijn. Er wordt ook weer gezegd dat het echte kernmateriaal in die explosie niet is aangetast. Maar wat ik hier zie is een soort ingetogen bezorgdheid. Er is geen paniek, er hangt een soort van somberheid over de stad. En zo ken ik de stad niet. Door de aardbeving en tsunami van vrijdag zitten bijna 2 miljoen Japanners zonder stroom. Anderhalf miljoen mensen hebben geen water ook is er in veel gebieden een groot tekort aan voedsel. In Irak zijn bij een zelfmoordaanslag op een legerbasis zeker tien doden gevallen. Bijna dertig mensen raakten gewond. In Kanan, vlakbij Bagdad reed een zelfmoordterrorist met zijn auto het militaire complex op. Daar bracht hij zijn auto tot ontploffing naast een gebouw met daarin tientallen militairen. Door de kracht van de explosie is het gebouw ingestort. Reddingswerkers proberen slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Irakse politie vermoedt dat Al-Qaeda achter de aanslag zit.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 KNW ja, Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. tussen Eemnes en Hilversum. 4 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. loopt het vast tussen Hoevelaak en Amersfoort. over 2 kilometer. Hoe voelt een koude winteravond bij u thuis? De verwarming hoog? Een dik vest? Een dekentje op de bank? En nog is het niet echt lekker warm? Dan is het tijd voor local warming.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 Sven Kokkelman. De hoogste politiechef in Koendoes is vermoord. Heeft dat gevolgen voor onze trainingsmissie? Een kind met ADHD, dat gaat de ouders vaak niet in de koude kleren zitten. Het is natuurlijk niet leuk als je kind uh, niet in de groep ligt en uh, verstoten wordt en constant op zijn kop krijgt, verdrietig naar huis komt en noem het maar op. En eigenlijk altijd ruzie heeft en zich daardoor agressief gaat gedragen. Waarom klagen Nederlanders toch zoveel en zo graag? Uiteraard mocht dat er zijn, het laatste nieuws uit Japan en van het proces tegen Geert Wilders. En dat van Henk Westbroek. Het is 6 over 10. Het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Ja, Het nieuws sneeuwde wat onder door de gebeurtenissen in Japan... maar in politiek Den Haag is toch wat onrust ontstaan... over de aanslag op, Dal op Abdul Rahman... dat is de hoogste politiechef in de Afghaanse provincie Kunduz. Rahman en vijf anderen werden donderdag door een zelfmoordenaar opgeblazen... toen hij met vijftig agenten op patrouille was. En dat in de provincie waar Nederland binnenkort ruim 500 mensen naartoe stuurt... om politiemensen te trainen. Harry van Bommel, Kamerlid voor de SP. Goedemorgen. U was al tegen de missie en u bent nog steeds uh, tegen de missie, schat ik zo in. Ja, dat klopt, daar is niks aan veranderd. Nee, wat verrassend. Nou, kijk, waar het om gaat natuurlijk is dat er door de regering een aantal toezeggingen gedaan is met betrekking tot de veiligheid van deze missie. Uh, de agenten en dus ook de Nederlandse militairen krijgen eerst een basisopleiding, maar gaan daarna buiten de poort in de praktijk, dat is dus de praktijk waarin die politiecommissaris is vermoord, gaan zij hun opleiding vervolgen. Ja. En dat betekent dat een deel van die opleiding straks, wanneer die veiligheid niet te garanderen is, misschien helemaal niet mogelijk is. En dus? En dus moeten we eerst vaststellen wat hier precies gebeurd is. Is dit een incident of is dit een trend? In 2010 zijn er in, de, in heel Afghanistan duizend agenten vermoord. Ja. De agenten zijn een bekend doelwit van de Taliban. Het is ook gebruikelijk dat de Taliban in de lente een lenteoffensief begint. Is deze aanslag onderdeel van of opmaat naar zo'n lenteoffensief of is hier iets anders aan de hand? Uh -huh. En wanneer blijkt dat, uh, dat de zaak verslechtert, de veiligheid verslechtert en het geweld tegen politieagenten toeneemt, dan uh, moeten we die missie nogmaals heroverwegen. Ik heb steeds gezegd waarom worden die mensen niet in het buitenland opgeleid? Met een klein gedeelte van de agenten gebeurt dat. Ik vind dat die optie nog steeds overwogen moet worden. Dus wel een doorgaan van de missie, maar dan eh, waar, ergens in Frankrijk of zo? Nee, Turkije heeft daarvoor capaciteit, uh, ah. Jordanië heeft capaciteit... daar kunnen heel veel agenten opgeleid worden, dat gebeurt maar mondjesmaat. Ja. Uh, het zou in ieder geval in veel grotere veiligheid kunnen... Uh, en dus ook met minder risico voor Nederlandse militairen. En zou u dan wel voor zo'n missie zijn? Dan vind ik dat zeker te overwegen. De SP heeft ook in het verleden een EU-politiemissie in Afghanistan zelf gesteund... Ja. omdat dat een missie was die binnen de opleidingsinstituten plaats had ja. en niet in een gevaarlijke provincie waar men ook patrouille moet gaan lopen... Dit soort dingen dus kunnen gebeuren. Dus u zegt, Mark Rutte verplaatst de missie naar Turkije, dan doen wij mee. Daar ben ik zeker over te spreken. Um, uh, te, om te beginnen moet Rutte nog met een contract naar de Kamer komen... wat hij gesloten heeft met de Afghaanse overheid of wat ja. hij aan het sluiten is. Zeker, want dat wilde ik u vragen. Aangezien u net had over een voorjaarsoffensief van de Taliban... en als de politie zelf het slachtoffer is... dan heb je best kans dat die politie wil gaan vechten tegen die Taliban... of in ieder geval revanche wil gaan nemen tegen die Taliban... en dan dus betrokken raakt bij gevechtshandelingen. En dat is nou precies iets waarvan de premier heeft beloofd... dat dat niet zal gaan gebeuren. Dat klopt. Het uh, probleem voor de premier is natuurlijk dat hij er niet over gaat. Hij kan een contract sluiten met uh, de leiding in Afghanistan... zelfs met politiecommissarissen. Maar op het moment dat het daar fout gaat... hebben die agenten en hun leiding zelf ook al aangegeven... ja, dan willen zij vechten tegen de Taliban. Zij zeggen, wij moeten kiezen of zelf uh, uh, omgelegd worden... zoals met Abdul Rahman gebeurd is, of vechten. En ik kan mij goed voorstellen dat je in die omstandigheden voor het laatste kiest... Ja. en ook van je opleiders verlangt dat zij jou daar klaar voor maken. Dat ja. is niet de bedoeling van Nederland, maar wel de realiteit van Afghanistan. Ja. Nou is het punt natuurlijk dat u een minderheid vertegenwoordigt in de Tweede Kamer... En dat de meerderheid voor de missie is... Uh, en dat hangt dan dus op GroenLinks en D66? Dat klopt. Die hebben we uiteraard ook gebeld, maar die willen niet reageren. Die zeggen de bal ligt nu bij het kabinet. Dat moet eerst maar met de garantie komen dat het veilig is in Kunduz. Ja, dat kan het kabinet natuurlijk niet garanderen. Dat blijkt al wel uit het feit dat men de hoogste politiechef van Kunduz... notabene in Kunduz stad uh, heeft omgelegd. Uh, de, de man was omgeven met uh, een heel bataljon aan agenten. Je zou dus kunnen veronderstellen dat zoiets niet zou mogen lukken. Toch is dat gelukt. Ja, Wat betekent dat voor de veiligheid? Als die veiligheidssituatie verder verslechtert dan zal Rutte met de nieuwe veiligheidsanalyse naar de Kamer moeten komen... om opnieuw GroenLinks, want u heeft gelijk, het zit hem vast op GroenLinks... om opnieuw GroenLinks te overtuigen dat deze missie nog steeds uitvoerbaar is. Ja, bent u ook weer bezig om druk achter de schermen uit te oefenen op Jolanda Sap van GroenLinks? Uh, nee, wij doen dat nooit achter de schermen, wij doen dat gewoon in het openbaar. Onder ah. andere via Goedemorgen Nederland en onder andere via het stellen van Kamervragen op punten uh, die voor GroenLinks, maar voor, volgens mij voor de hele Kamer van belang zijn. Want als zo'n missie niet uitvoerbaar is, als de veiligheid achteruit holt, dan moet je toch uh, op je schreden terugkeren. Goed, en hoe gaat u haar dan onder druk zetten? Nou, met deze vragen onder andere uh, kan ik haar voorhouden... dat de situatie daar dusdanig verslechterd is... dat aan de eisen die GroenLinks vooraf gesteld heeft... niet voldaan kan worden. En dan heeft mevrouw Sap iets uit te leggen... wanneer ze uiteindelijk uh, toch um, haar standpunt niet wijzigt. Inmiddels begint de tijd wel te dringen... want volgens de oorspronkelijke planning... zouden die eerste 90 Nederlanders half maart... nou, dat is dus deze week, hè? Die kant ja. op moeten gaan ze. Uh, voor zover nu bekend gaat het allemaal gewoon door. De voorbereidingen zijn getroffen en de eerste groep die zal vertrekken. Dus ze gaan. Um, daar heeft er wel alles schijn van, maar de Kamer heeft nog niet ontvangen van de minister-president dat contract. Ja. We hebben nog geen inzage gekregen in de nieuwe veiligheidssituatie, ja. dus ik denk dat voordat het echte groene licht wordt gegeven, ja. uh, dat we nog wel een debat met de minister-president zullen hebben. Wanneer? Nou ja, voor, voor eind april. Want dan zou. Uh, ja, voor eind april. De eerste Nederlanders gaan deze week die kant op. Ja, en, maar die, die en kunnen doen... ze dat wel als het daar niet veilig is. En als de garanties. die daar dus bij horen voor de meerderheid van de Tweede Kamer. nog niet zijn afgegeven. Zij kunnen dus nog niet met het echte werk beginnen. Zij zullen ook voorbereidende werkzaamheden treffen. Ja. Um, er wordt altijd eerst kwartier gemaakt. Zaken ja, opmaken en kamertjes behangen. Daar ben je met een paar dagen wel mee klaar, toch? Dat klopt. Maar um, he, de, de, de, de aanname, de recrutering van deze mensen moet allemaal gestalte krijgen. Nederland heeft ook beloofd dat er op dat punt veel beter gecontroleerd gaat worden, bijvoorbeeld op drugsverslaving en andere problemen. Ja. Dus het hele proces staat echt aan het begin. Ja. De feitelijke training die gaat nu nog niet beginnen. Ja. Voordat dat gebeurt, zullen wij van de minister-president antwoorden... op deze vragen moeten krijgen op, over, over deze moord. Ja. Maar natuurlijk ook dat contract en natuurlijk ook alle andere zaken... die direct raken aan de Nederlandse belangen uh, in Afghanistan. Resumerend. U wil de premier snel naar de Kamer hebben om antwoord te geven op uw vragen. De belangrijkste vraag is, is het daar veilig? Als, het daar niet, als de garantie niet afkomt, gaat de missie wat u betreft alsnog niet door... en gaat u proberen om Jolanda daar alsnog van te overtuigen. En u zegt tegen de premier, verplaatst de missie nou naar Turkije? Dan is er met ons te praten. Dat heeft u mooi samengevat. Harry van Mol, Kamerlid voor de SP. Ik dank u wel. Graag gedaan. Twee zonen met ADHD en een dochter met ADD. En ik heb zelf ook ADHD. Dan zeg je eigenlijk...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 Volgens de huidige inzichten, dames en heren, komt ADHD bij 3 of 5 procent van de kinderen voor. En bij zeker 1 procent van de volwassenen. ADHD is een ernstige aandoening waar betrokkenen veel last van hebben. Deel 1 van Alle dagen heel druk, gemaakt door Roy Herkens. Ik ben Kalle en ik ben 9 jaar. Omdat ik heel druk deed en ik was, thuis, uh, de, ik was heel druk en uh, ik ging schoppen slaan. En toen uh, heb ik hier pilletjes gekregen en toen ging het heel goed. Waarom was je zo druk? Weet je dat? Door mijn ADHD. En weet je wat dat is, ADHD? Voor, dat staat voor alle dagen heel druk. Wie ADHD heeft, is druk, ongeconcentreerd, ongeremd en luidruchtig. Het aantal diagnoses stijgt nog altijd explosief. Volgens de huidige inzichten komt ADHD bij 3 tot 5 procent van de kinderen voor. Ik ben Nelly van Ekeris. ik ben inderdaad de moeder van Kalle. Eigenlijk al heel snel had ik in de gaten dat Kalle een kindje was... wat afweek van, van ja, zeg maar de normale babytjes. Altijd heel gespannen, heel veel huilen. Echt zoveel dat, dat we toen de tijd al hulp hebben gezocht. Van, hij had zoveel, dat gaat niet goed. Dus toen... Dus eigenlijk uh, ja, is het begonnen. Wanneer er, kwam er echt gedrag waarvan jij dacht: van nou dat is, dat is niet normaal? Um, op het. Punt dat ik uh, op de peuterspe Peuterspeelzaal uh, ging spelen. Waarbij ik uh, door de juf uh, werd uh, geattendeerd: van nou, hij speelt uh, niet uh, met de kindjes. Hij heeft altijd ruzie, hij luistert niet, hij zit niet stil. Dat zijn de eerste symptomen geweest waar hij uh, echt uh, afweek van, uh, van de andere kindjes. Ja, ja toen is het begonnen. Ja, ja. Toen begon u zich daar zorgen om te maken? Ja, want het is natuurlijk niet leuk als je kind uh, niet in de groep ligt en uh, verstoten wordt en constant op zijn kop krijgt en uh, verdrietig naar huis komt en noem het maar op en eigenlijk altijd ruzie heeft en zich daardoor agressief gaat gedragen. Dat doet als moeder doet je dat pijn en ja al weet je voelt gewoon dat er iets iets is, maar dan weet je nog niet wat. Je gaat natuurlijk lezen en kijken op internet, maar dan weet je nog niet exact wat er aan de hand is. Wat heeft u toen vervolgens gedaan? Uh, contact gezocht met het consultatiebureau toen de tijd al, daar uh, hulp van gekregen. Hij heeft al allerlei onderzoeken ja, gehad en daar is uitgebleken dat hij uh, inderdaad ADHD heeft. Ja. Het leidde op school ook tot problemen. Heel erg problemen. Op een gegeven moment was hij echt de stoorzender in de groep. En uh, de juf uh, ja, moest elke keer tot de orde roepen, uh, kon niet omgaan met kindjes, uh, werd, uh, mocht met niemand spelen, want uh, ja, hij was druk. En als hij al een keertje in de buurt was geweest bij een, uh, bij een kindje, dan werd er gezegd van nou, wat een brutaal kind. En uh, die hoeft niet meer te komen. Nou, dat doet je als moeder heel erg pijn, want je weet gewoon dat het gewoon een, een goed jong is. Ja. Alleen zijn gedrag. Ja, kan soms heel erg storend en vervelend zijn, dat begrijp ik ook. Ja. Ja. En, en thuis, hoe ging het thuis? Zwaar, ja. Kalle die uh, eiste alle aandacht op. Be eigenlijk beheerste het, uh, het gezinsleven. Dus dat betekent dat uh, Kalle bepaalde of het gezellig was of dat het niet gezellig was. En het was heel erg. Uh, het he is erg zwaar geweest, ja. En bij tijden nog. En heeft Kalle ook nog broertjes of zusjes? Kallen heeft een zusje van zeven. En uh, nou goed, die moet er af en toe uh, ook uh, onder lijden. Ja. ja. Als Kalle opstaat en uh, ze pillen nog niet heeft gehad, dan werkt het nog niet. En dan zijn er uh, s ochtends uh, behoorlijk wat conflicten. En samen, als de medicatie is uitgewerkt... dan kunnen er ook uh, heftige conflicten ontstaan. Ja. Bij ADHD spelen ook erfelijke elementen een rol. Het komt dan ook regelmatig voor... dat er ook bij een van de ouders sprake is van ADHD. Vaak zonder dat ooit de diagnose is gesteld. Ik ben Lilia Regeer, moeder van drie kinderen... Twee zonen met ADHD en een dochter met ADD. En ik heb zelf ook ADHD. Kijk, ADHD bestaat nog niet zo heel erg lang. En ik heb het, het eerst gemerkt bij mijn middelste zoon. En daar hebben ze heel lang van gezegd dat hij MBD had. Zo noemden we dat toen, minimal Brain Dysfunction. Hij kwam namelijk nooit aan met een drinkbeker die nog dicht was... met zijn gymspullen bij elkaar... Als hij op zijn fiets wilde stappen, viel hij er aan de andere kant weer af. Die zette altijd zijn beker net naast de tafel in plaats van erop. Dat was eigenlijk een, een continue crisis. Toen hij eenmaal gediagnosticeerd was, volgde al snel de volgende. Naast ADHD is er nog een categorie. ADD. Voor kinderen en volwassenen met concentratieproblemen zonder hyperactiviteit. Daardoor vallen ook veel meisjes en vrouwen onder de diagnosecriteria... Uh, Sophie is vijf jaar jonger dan degene die daarboven komt. Dat was ook nog het moment waarop ADHD vele malen vaker bij jongens gediagnosticeerd werd dan bij meisjes. Dus ik had ook de hoop, maar ook het idee dat Sophie het niet zou hebben. Tot ik bij Sophie toch ook wel heel veel verschijnselen tegenkwam en haar ook heb laten testen en ook zij. Uh... Ik kreeg een etiket. Want je hoort ook vaak bij ouders dat er ook wel een soort van opluchting in zit. Omdat je dan eindelijk weet waarom het allemaal zo moeizaam gaat. Ja, dat was bij de middelste zo. Dus bij de eerste diagnose was dat wel een opluchting. Want mij werd wel duidelijk dat het dus niet allemaal aan mij lag. En dat vond ik een enorme opluchting. En ook dat het bij uh, mijn zoon geen onwil was, maar echt onvermogen. Maakte ook wel dat ik daar veel makkelijker mee om kon gaan. En bij de jongste vond ik het wel moeilijk. De jongste is dan Sophie. Ja. Want die opluchting was inmiddels wel echt voorbij. We hebben een kalender in de keuken hangen. Waar ieder zijn eigen kolom heeft per dag. Een vakje waarin hij schrijft wat hij moet doen. Als u dat niet doet, dan is het chaos. Oh, dan ben ik mijn sleutels kwijt. Dan ben ik ergens te laat. Dan zijn de kinderen ergens te laat. Dan laten ze hun eten hier op tafel liggen terwijl ze naar school moeten. Dat is wel onschuldig, maar loop je daar heel vaak tegenaan, dan wordt het heel vervelend. Want vervolgens ga ik dan mijn rekeningen niet meer betalen... omdat die tussen het oud papier belanden. En zo valt het kaartenhuis langzaam, stort het in elkaar. En ik kan je vertellen, dat gaat heel snel. Zoals de melk die overkookt en dan brandt die aan. En dan is het gewoon niet meer grappig. Morgen in alle dagen heel druk. Hoe kan het dat het aantal ADHD-diagnoses zo explosief groeit? In heel veel gevallen was het in mijn ogen... normaal, lastig kindgedrag en opvoedproblemen. Bijdrage was Stad van Roy Heerkens en vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Nederland.nl. .no. Straks het anti-klaagboek biedt eerste hulp bij zeuren en zeiken. Eerst uur het ochtendhumeur van Henk Westbroek. When I'm old and gray. Onlangs ging ik bij een tante van me op bezoek die in een bejaardentehuis woont... en ik viel met mijn neus in de boter. Ik mocht even aanschuiven bij de tweewekelijkse... door een gediplomeerde psychologe verzorgde training... die moet tegengaan dat er gaatjes en gaten in het geheugen vallen. Na afloop stelde de psychologe geruststellend vast... dat er bij mij nog geen enkel verschijnsel van beginnende dementie te bespeuren viel... Nou had ik dat vermoeden al, maar het lucht toch op als een psycholoog... in een kekmanteltje en met een diploma dat hardop bevestigt. Ik ben tenslotte ook wel eens zonder kiespijn voor controle bij de tandarts geweest... en bleek dan tot mijn opperste verbazing toch twee forse gaten te hebben. En hoe zit het met mijn bovenkamer, vroeg mijn 84-jarige tante Lacherig... Nadat ze te horen kreeg dat haar geheugen niet achteruit gegaan was... en de psychologen opstapte, zei ze tegen mij... Die uitslag van net was zo'n pak van mijn hart. Want je maakt je toch elke twee weken opnieuw zorgen... of je nog steeds wel helemaal bij de pinken bent. Want op mijn leeftijd kan het ineens heel hard gaan. En voor je het weet, moet je hier dan weg om overgeplaatst te worden... naar een verpleeghuis. En ik woon hier zo graag. Door haar antwoord en de algemene instemming... die het van de andere deelnemers aan de training kreeg... besefte ik dat al die lieve oude mensen... die training als een vrijwillige vorm van zelfkastijding ervoeren. Waarom doen jullie hier eigenlijk aan mee, vroeg ik. Want verplicht is het al helemaal niet. En mocht het onverhoopt zover komen dat je zelf niet meer weet hoe je heet... dan ben je waarschijnlijk de laatste die zich daar zorgen om loopt te maken... Maar als je er zomaar ineens mee stopt, zei mijn tante... dan zouden ze hier van het huis kunnen denken... dat je qua geheugen wat te verbergen hebt. Meid, maak je daar nog geen zorgen om, zei ik. Dat zijn ze hier onderbemand als ze zijn en druk als ze het hebben. Gegarandeerd binnen twee dagen compleet vergeten. Al dus Henk Westbroek. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. about love, everybody wants to get me in, someday soon, well I'm gonna Johnny met Candy Vlos. Het is bijna vijf minuten voor half elf, dames en heren. Wij Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek... zijn van nature een volkje dat ontzettend graag klaagt. Over van alles en nog wat. Om mensen te laten inzien dat wij het zelf zo slecht nog niet hebben hier... schreef crisismanager Bart Vlos het anti-klaagboek. Eerste hulp bij klagen en zaningen. Zanenke, goedemorgen, Bart Vos. Ja, goedemorgen, hoi. Waarom zanenken we eigenlijk zoveel? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat voor dat Het zit een beetje in... Uh... In onze natuur. En het zou er wel eens mee te maken kunnen hebben dat we 300 jaar geleden nog alle wereldzeeën bezeilden. En de wereld veroverden. En dat is de laatste paar honderd jaar een beetje afgekalfd. Dus dat zou wel eens in ons onderbewustzijn kunnen zitten. Ah, minderwaardigheidscomplex. Een klein beetje, ja, collectief dan. We met het hele volk. Oké. Okay. En dat komt omdat wij de Gouden Eeuw, zal ik maar zeggen, te ver achter ons hebben liggen. Ja, dat klopt. We zijn nou natuurlijk nog wel een meespelend land, maar niet meer zoals het was een paar honderd jaar geleden. Ja, maar goed, daar hebben de, de Engelsen en de Vlamingen toch ook last van, zou je zeggen? Ja, dat klopt. En die hebben ook last van hetzelfde weer. Uh, maar het zit ook nog eens in onze cultuur dat wij het hart op onze tong hebben liggen. Dus we zijn wat minder gereserveerd dan de Engelsen en de Belgen, denk ik. Maar we waren toch altijd een heel keurig, tolerant volkje? Ja, nou ja, je, je zou dat hopen. Kijk, het, het typische van klagen is als je het mensen vraagt... En klagen ze helemaal niet. Dat is de, de, de klaagparadox. Hè? Mensen vinden van zichzelf helemaal niet dat ze klagen. Dat ze tolerant zijn en dat het allemaal wel meevalt. En toch wordt er enorm veel geklaagd in Nederland. Ja, Het rare is dat we veel meer van de wereld zien. Uh, al is het alleen maar via internet. Maar mensen reizen ook veel meer. Gaan veel meer uh, ook naar plekken toe waar mensen het minder goed hebben dan hier. Klopt. En, en we klagen meer. Ja, dat is een heel interessant verschijnsel. Na de Tweede Wereldoorlog, heel Nederland in pijn. Hè? En dan zou je zeggen, nou, we hebben een reden om te klagen. Er werd veel minder geklaagd. Ja. En nu we het heel erg goed hebben... Uh, klagen we meer. Dat heeft te maken met geluksverzadiging. Uh, als je een bepaald geluksniveau bereikt, dan ga je dat als normaal beschouwen. Ja. En ga je vervolgens uh, ergens over klagen. Nou, ik vind dat we onze zegeningen eens wat vaker moeten tellen. Ja, we zijn eigenlijk gewoon decadent en verwend. Verwend, absoluut. Verwend en zelfs misschien wel een beetje verwaand. Want ja. je hoeft maar een klein beetje over de grens te gaan om te zien hoe slechter het kan zijn. Ja, wij zijn de Duitsers van de 21ste eeuw, wordt wel gezegd. <laughs> Dat is ook een leuke, ja. <laughs> nou ja, ik weet niet of dat je uh, een dank wordt afgenomen als je dat zegt, maar ik vind het wel een hele leuke, ja. <laughs> ja. Goed, waar klagen wij het meest over? Ja, ik heb een top 10 uh, samengesteld. Nou, op nummer 1 staat het weer. Grappig daarvan is het kunnen dat het minst beïnvloedt, helemaal niet. En daar klagen we het meeste over. Ook omdat dat een samenhorigheidgevoel geeft, hoor. Maar je klagen ook over werk, over geld. Vakantie, familie, gezondheid, het verkeer, de politiek natuurlijk, televisie en de horeca. Ja, is er eigenlijk iets waar we niet over klagen? Nee, dat kan nee. ik zo volmondig beantwoorden. <lacht> er is geen onderwerp te vinden waar wij Nederlanders niet over zouden kunnen klagen. Wij zijn gewoon stierlijk vervelend. Ja, ja stierlijk vervelend in die zin van dat we ons niet meer beseffen dat we het doen. En eh, het boek is ook bedoeld om dat positief te pareren, om weer wat positieve energie er tegenover te stellen. Goed dat je daar zelf over begint, want de vraag is: hoe doen we dat dan? Ja, kijk nou, het, het is heel erg simpel. Hè? Ik zeg altijd, je hoeft mijn hand, ik hoef je handje niet vast te houden als het gaat om klagen en anti-klagen. Het ja. is vrij gemakkelijk om klagers in een positieve staat te krijgen. Ik noem een voorbeeldje. Je kunt klagers heel gemakkelijk afleiden door op een ander onderwerp over te gaan. het dus een positief onderwerp. Of je kunt een klager gewoon eens vragen noem Nou eens drie positieve aspecten van jouw klacht. Ja. Dat zijn mogelijkheden. Ja, en hoe reageren mensen daar dan doorgaans op? Nou, als Je ziet in het tweede geval, als jij iemand die echt en dan praat ik even over mensen die flink zwaar klagen, je moet het nooit direct afkappen, hè? klagen is een natuurlijk iets. Soms moet je een klein beetje meebewegen, even zeggen, ja, wat vervelend voor je. Ja. Maar als iemand dan al in de klaagzang blijft hangen, want daar ja. is het met name om te doen, dus echt gaat zeuren en zaken. Ja. En je vraagt hem om uh, positief. dan wordt er eerst heel aarzelend gereageerd. Ja. Er zijn twee dingen: mensen zijn gewend om te klagen, maar we zijn ook niet meer gewend om assertief te zijn. En we mm. ondergaan meestal een klaagzang. Op ja. het moment dat je dan zegt van uh, nu maar eens positieve aspecten, dan zijn ze helemaal uit hun even. Daarom moet je dat ook goed begeleiden. Ik tel wel even met je mee, kun je dan zeggen. Ja, maar goed, als iemand chagrijnig is en overal overloopt te klagen... en je zegt, kijk eens wat een mooie boom. Hoe groot is dan de kans dat hij zegt, Sod sodomiet erop met die mooie boom? Ja. Nou, dat gebeurt. Dat moet je dus ook niet zeggen. Dat is te makkelijk. Ja. Het is uh, uh, slimmer om, als je de klager kent, ja. om naar een positief aspect van zijn eigen leven over te gaan. Ja. Maar het kan ook geen kwaad om eens te vragen om een positief aspect te noemen. Onderzoek heeft aangetoond dat we niet tegelijkertijd ja. boos en vrolijk kunnen zijn. Dat staan onze hersenen niet toe. Nee, goed. Misschien moeten we gewoon eens een beetje vrolijker naar het leven kijken. Uh, elkaar ook wat meer succes gunnen. En uh, wat minder zwartgallig. En uh, gemiddeld naar het leven kijken. Zou dat niet uh, helpen ook? Nou, absoluut. Het uh, is fantastisch dat je dat zegt. Het boek is ook bedoeld om mensen te laten realiseren dat we eigenlijk geen recht van klagen hebben, zo goed als we het hebben in Nederland. En dat we ook best af en toe een spontaan compliment mogen uitdelen in plaats van steeds op de negatieve afwijkingen in de nadruk te leggen. Ik ben het helemaal met je eens, ja. Goed verhaal. Oké. Okay. Het was een compliment. Dankjewel. Ja, dankjewel. Inderdaad. Hey, <laughs> fijne dag nog. Jij ook. Half elf bijna, dames en heren. Einde van deze uitzending. Wij gaan kijken waar de bus van Prem is met daarin vandaag niet Prem, maar de komende twee weken. Ebro Oemar. Ebru, waar ben je vanochtend? Goedemorgen. Goedemorgen Sven. We zitten hier in Utrecht op de Uithof bij de faculteit Diergeneeskunde. Ik heb een bus met een hoogopgeleide vrouwen en we gaan het zometeen hebben over dierproeven. Maar eerst het journaal met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De economische schade in Japan door de aardbeving en het tsunami kan oplopen tot 130 miljard euro. Dat heeft de Zwitserse zakenbank Credit Suisse berekend. Daarmee zou de economische schade een stuk minder groot zijn... dan bij de aardbeving in Kobe, 16 jaar geleden. Credit Suisse wijst erop dat er in het getroffen gebied... minder industrie en infrastructuur zijn dan in de regio rond Kobe... een stad in het zuiden van Japan. Voorlopig verergert de situatie zich rond de kerncentrale Fukushima. Een derde reactor kan niet meer worden gekoeld. Het gaat om reactor nummer 2. Zaterdag al was er een explosie bij reactor nummer 1... en afgelopen nacht volgde een ontploffing bij reactor nummer 3... 11 mensen raakte daarbij gewond en er zou geen radioactieve straling zijn vrijgekomen afgelopen nacht. Meldpunt Discriminatie Internet heeft aangifte gedaan tegen voormalig advocaat Jeroen de K. Wegens antisemitisme en holocaustontkenning. En zou de grootste bron van jodenhaat zijn op Nederlandse websites. Het CD deed vorige week al aangifte tegen de K. Onder meer vanwege antisemitische opmerkingen over minister Roosentaal. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws.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 de Uithof, en we gaan het hebben over dierproeven. U weet wel, dat zijn die proeven die worden gedaan... om enge ziektes bij mensen te genezen. Aan de telefoon hebben we zo meteen hangen de heer Frans Staffleu. Hij is dierenarts arts, en als ethicus verbonden aan de commissie... dierenexperimenten van de vakgroep Diergeneeskunde. In de bus zit ik met drie vrouwen. Erg leuk. Het tweede hoogleraar dierenwelzijn proefdierkunde, Frauke Ol. Zij is verbonden aan de vakgroep Diergeneeskunde. En we hebben twee studenten, twee Ajo's moet ik zeggen... Hetty Bolij en Marcia Spoelder. Welkom allemaal. Maar voordat ik met jullie ga verder praten, wil ik vooral de luisteraars op het hart drukken om mee te doen aan de discussie. De stelling van vandaag luidt: dierproeven zijn noodzakelijk en nuttig. Wil je daarover meepraten? Bel dan met 0800 1121. Je kunt mede naar Premtime met ntr.nl of twitteren naar Premtime Radio 1. We wachten op jullie reacties. Welkom bij Premtime. We beginnen, zoals altijd, met de mensen uit de buurt hier. En op de universiteit, bij de vakgroep diergeneeskunde, zijn dat de studenten. Welkom, dames. Hallo. Hallo. Ik zeg studenten, maar jullie zijn AIO's. Wat zijn dat? Uh, nou ja, een AIO is eigenlijk uh, wat je doet als je afgestudeerd bent. Dus dan ga je vier jaar onderzoek doen aan de universiteit. En dan uh, schrijf je een proefschrift. Dus, en jullie doen uh, onderzoek op dieren? Ja. Oké. Okay. Het is een beetje een sadistische instelling bijna, lijkt me, onderzoek op dieren Nou, sadistisch zou ik het niet willen noemen. Ja, precies. Um, ja, ik doe onderzoek met gedrag uh, van dieren. Uh, ik uh, kijk naar muizen. En uh, dat gedrag kan je iets zeggen over het welzijn van de dieren. Uh, maar kan je ook iets vertellen over uh, hoe systemen bij mensen in elkaar zitten. Hoe mensen zich gedragen. Oké, okay, dus we onderzoeken op muizen en ja. dan kunnen we daar vandaan concluderen hoe de mensen gaan reageren. Nou ja, niet zo direct, maar het kan je wel iets vertellen. Oké, okay. Marcia en jij doet? Jij bent AIO ja. op in een ander gebied. Uh, nou, ik doe vooral onderzoek naar neurobiologie van gedrag. En dat houdt ja. in? Dat een mm -hmm. Hele mond vol? <laughs> nou ja, ook inderdaad net als Hetty, Wij doen onderzoek naar gedragingen van dieren. En daardoor gebruiken we eigenlijk ook dieren. Omdat als je onderzoek wil doen naar gedrag... kan je daar alleen maar levende dieren voor gebruiken. Oké. Okay. En ik richt me dan voornamelijk op de belonende invloeden... of uh, zeg maar beloningen in dieren. En uh, op wat voor dieren doe jij proeven? Uh, ratten. Ratten. Is er een bepaalde hiërarchie in, uh, of een bepaalde reden waarom je voor een dier kiest? Uh, ja, altijd. Het ja. hangt ook af van je wetenschappelijke vraag. Dus... Uh... Als je een bepaalde vraag hebt die het beste onderzocht kan worden in een bepaalde diersoort, dan kies je voor die diersoort. Dus als je iets voor mensen wil onderzoeken wat het meest lijkt op wat mensen, uh, hoe het in mensen werkt, uh, ja, dan kies je gewoon een diersoort die daar het beste bij past. En doe je die dieren ook pijn? Leiden zij? Kun je dat ook meten? Merk je dat? Uh, pijn is heel moeilijk te meten. We hebben bij ons uh, ja, in de vakgroep ook mensen die naar uh, pijngedrag kijken. Um, maar ja, het soort proeven wat ik doe, daar is niet echt pijn bij betrokken. Dus uh, Ja, dat kan je natuurlijk niet helemaal 100% ja. zeggen. Maar, uh. hey, en kun je nog herinneren dat je de eerste keer een proef op dieren deed? Dat zal wel wat langer geleden zijn dan sinds je ajo bent. Uh, ja, ik, mijn eerste stage was bij uh, Biggen. En um, ja, dat was eigenlijk heel ja, non-invasief. Wat betekent non-invasief? Um, ja, dat je eigenlijk die dieren zelf niet, uh, niet heel erg verstoort. Dus het uh, dus waren gewoon... levende dieren? Ja, het waren wel levende dieren. En wat ja. moest je daarmee doen? Uh, nou, ik heb ze gebruikt in een experiment met spel. Dus uh, eigenlijk was het nog best wel leuk om voor die dieren om te doen. <lacht> dus, uh... Marcia, kan jij je nog herinneren wat, uh, wat jouw eerste proef met dieren was? Uh, ja, dat was, uh, was in Engeland. In uh, Cambridge ben ik zeg maar, voor het eerst in contact gekomen met dierproeven... En uh, dat was ook met ratten. Met hele jonge ratjes was dat. Dus die waren ook heel erg aan het spelen. En wij moesten die ratten een bepaalde taak leren in een experimentele ruimte. Dus ze moesten bijvoorbeeld uh, op een pedaaltje drukken. Of met hun neus in een soort hokje steken. Het uh... klinkt nog steeds niet eng. Ik heb nog steeds het idee dat die dieren er best wel nee, het ja, is, levend het Nee, het is ook uitkomen. helemaal niet eng. Want wij doen zeg maar, ook geen onderzoek naar naar vervelende dingen, als je het zo mag zeggen. We doen onderzoek naar gedrag en daarvoor hebben wij een levend dier nodig. Maar ik heb zelf ook niet het gevoel dat het dier daaronder te lijden heeft. En jij doet ratten en je bent destijds ook met ratten begonnen. Als je begint met zo'n dier, is dat dan altijd waar je voor kiest? Is dat dan eenmaal die liefde voor de rat blijft de liefde voor de rat? <lacht> nee, het is net als wat Hetty zei. Het is echt afhankelijk van je wetenschappelijke vraag. En... Afhankelijk daarvan kies je inderdaad met welke diersoort je gaat werken. En kunnen jullie hierover praten met jullie vrienden op feestjes? Uh, ik probeer het altijd wel goed uit te leggen waarom je dierproeven doet. En hoe doe je dus, dat? Uh, ja, uh, ik begin altijd heel algemeen waarom het belangrijk is uh, wat voor onderzoeksvraag je hebt en uh, waarom het nodig is om dat met dieren te onderzoeken. En in mijn en, geval en is dat niet Hoe leg je, zo je dat dan uit? Waarom is dat dan belangrijk? Uh, nou, het is belangrijk om te weten hoe dieren zich voelen. En dat is ja, dat is moeilijk te onderzoeken, maar ja. uh, ik probeer dat dan altijd uit te leggen... met uh, de soort experimenten wat ik doe. Uh, en ook uh, de relevantie voor uh, mensen uh, te vertellen, zeg maar. Ik kan me niet voorstellen dat toen je klein was... dat je dacht, later als ik groot ben, dan ga ik uh, onderzoek doen op dieren, Marcia. Mm, nee, dat had ik inderdaad niet bedacht toen ik klein was. Um... En hoe ben je dan toch hierin terechtgekomen? Wist je van tevoren toen je deze opleiding ging doen... dat je ook proeven op dieren zou moeten doen? Nee, dat wist ik niet. Nee, maar ik heb niet de opleiding diergeneeskunde gedaan. Ik heb zeg maar, neuropsychologie gestudeerd. En ook daar heb je dus dieren voor nodig? Om testen op te doen? Ja. Nou, ik heb dus in mijn stage in Engeland zeg maar, ben ik voor het eerst in aanmerking gekomen met dierproeven. En hoe reageerde je toen? Was dat eng of nee. was het vanzelfsprekend of was het ja, spannend? Ja, het was vanzelfsprekend. Want de vraag kon ik niet antwoorden in een mens. Dus het was vanzelfsprekend dat we een, dia-, ja, een dierproef moesten gebruiken. Dank jullie wel. Jullie blijven er nog even bij zitten, hè, de hele uitzending. Ja. Dat was wel zo gezellig. Ja. Luisteraars, um, jullie kunnen ook reageren. Jullie kunnen bellen met 0800-1121. Jullie kunnen een mail sturen naar premtime.ntr.nl. Twitter naar Premtime, naar Radio 1 Laat ons weten hoe je erover denkt. Praat met ons mee. Nou, over het onderwerp dierproeven hebben we ook een muziekje gevonden. En wie kan zich dit nou niet meer herinneren? Goed, in deze film maakten de konijntjes elkaar af. Waren er het geen eens mensen die dat deden? Maar ik zie die beelden nog voor me. Uh, heel oud, heel lang geleden. Mevrouw Ol, professor Dr. Ol. Wat fijn, een vrouwelijke hoogleraar. Dierenwelzijn en proefdierkunde. Wat doet uw vakgroep? Goedemorgen. Eerst Goedemorgen. Ja. Ja, mijn uh, vakgroep doet ja. vooral wat het eerste woordje in die uh, combinatie zegt. Dierenwelzijn nou, onderzoeken. houden met dierenwelzijnsvraagstukken. Ja. Um, proefdierkunde staat er expliciet ook bij, omdat het nogal een vak apart is. In Nederland trouwens ook wetgevingstechnisch een vak apart is. Ja. Um, maar in het algemeen uh, is mijn leerstelgroep dus daarmee bezig te proberen... Nou ja, ten eerste meer ook uh, kennis op te doen over welzijn van dieren... en vooral ook deze kennis toe te passen. Dus te proberen in alle contexten in die we dieren gebruiken... Uh, de situatie voor het dier zo goed mogelijk te maken. Wat is een dierproef? Een dierproef, uh, naar alle handelingen die je aan dieren uitvoert om kennis op te doen rondom een wetenschappelijk vraagstuk. Of... Maar ik begrijp dat dat niet alleen betekent snijden in dieren. Nee, nee. Ook, uh, of om, om die zinnen even af te maken... om uh, onderwijs te geven bijvoorbeeld. Als je daar handelingen voor aan dieren uitvoert... dan ben je bezig wettelijk met een dierproef. Dus diergeneeskundeonderwijs onderwijs heeft u dan over? Als het gaat over gewervete dieren. Niet gewervete dieren vallen er niet onder... Inderdaad, bijvoorbeeld dus als er dieren gebruikt worden en handelingen worden uitgevoerd aan dieren om een studenten op te leiden. Zoals? Wat voor handelingen? Nou, dat begint met het vasthouden van een koe of het, nou weet ik veel, manipuleren... ...van A naar B brengen van een vaken of van een kip of wat dan ook. Dus en gewoon het dat... transport van dieren valt ook onder een dieren <lacht> En, en ja. oppakken van dieren valt ja. ook onder dieren. Ja, ja. Ik wil even heel... Maar ook spouten en ook natuurlijk ingrepen doen valt daaronder. Waarbij, um, dan heb je het bij dierenartsen natuurlijk nog weer... De, om, ...als het gaat om een diergeneeskundige handeling... ...is het niet een dierproef, dan is het een diergeneeskundige handeling. Ze dus iets doet om het dier te genezen, beter ja. te maken... In het kader van een diergeneeskundige praktijk. Maar moet je praktijk. dat dier dan eerst ziek maken om het te genezen? Nee hoor, ja. dan ben je weer bezig met een uh, dierexperiment. Okay. Ik wil even zeggen, als een student hier wordt opgeleid in het kader van praktijkhandelingen... dan is dat niet een dierexperiment. Zijn dierenproeven noodzakelijk? Dierproeven zijn uh, nog steeds noodzakelijk. Ervan uitgaande dat wij als mensen biomedische kennis willen blijven ontwikkelen... en bepaalde behandelingsmethodes uh, willen blijven kunnen ontwikkelen... en de veiligheid die we nu hebben met opzichte, ten opzichte van bijvoorbeeld allerlei producten... met die wij in aanraking komen, op hetzelfde niveau willen blijven houden. We moeten niet vergeten dat bijvoorbeeld ook huishoudelijke producten... met die wij in aanraking komen, op veiligheid getest zijn... en dat ook daarvoor dieren worden gebruikt. Ik heb een beller aan de lijn hangen, William... William, um, jij bent tegen dierproeven, begrijp ik? Ja, zeker. Ik vind het nodeloos veroorzaken, Zeker bij hoge diersoorten primaten en de, dergelijke. De Je exact dezelfde gevoelens en ervaringen hebben als mensen. Maar het dit zegt, wordt wel hè? gedaan om jou ook gezond te maken en gezond te houden. Ja, uh, maar er zijn andere mogelijkheden. Zoals? Ik, laten vert... ik ben geen deskundige hoor. Neem niet nou kwalijk, ga ik het even maar... vragen. Nee. Zijn er andere mogelijkheden dan dierproeven om uh, onderzoek ja. te doen? Nee, ik vraag het eventjes aan mevrouw Kool hier in de bus... En ook op weefsel, wat er dus beschikbaar is, enzovoorts. William, dankjewel, maar we gaan het even aan de expert vragen. Zijn er alternatieven voor dierproeven? Er zijn um, alternatieven voor dierexperimenten, maar niet voor alle dierexperimenten. Er wordt veel ingezet in Nederland op het ontwikkelen van alternatieven. Waarbij alternatieven trouwens niet alleen inhoudt het vervangen van dierexperimenten, maar ook het reduceren van het aantal dieren wat nodig is. En het uh, reduceren van pijn in het kader van bepaalde handelingen zijn allemaal alternatieven. Die bestaan maar wat niet. Wat is een alternatief? Een vervangingsalternatief? Ja? Nou, bijvoorbeeld het gebruik inderdaad van slachthuismateriaal om uh, bepaald weefselonderzoek te kunnen doen. Uh, in vitro methode, dus uh, zeg maar in, in bouwtjes uh, experimenten uitvoeren. Of computermodellen. Wil je, het is dus niet 100% uit te sluiten. Vind je dat uh, aannemelijk? Nou, ik uh, zeg ja. nogmaals, ik ben dus tegen het noodloos toe toebrengen. Maar dat, dat is, is iedereen weet, hier. Dat zo ook. In de orde van onder andere, ja, dicht bij huis, wij zoogdieren, want dat zijn wij uiteindelijk uh, ook. En, uh, maar als maar, jij er nou beter van wordt, zou je dat dan ook... Ja, uh, dat ik, is te vraagbaar. Kijk, er zijn ook mensen die zich vrijwillig daarvoor aanmelden, die bijvoorbeeld uh, ziek zijn. En ook Doe jij mensen die dat ook? Niet ziek zijn. Uh, ik heb laatst heb ik een, uh, ja, een bepaald project in handen gekregen, dat vond ik te ver gaan. Er werden bejaarde mensen die werden dus geselecteerd via een huisartsie. Dat was een, een bepaald programma. Uh, ook voor injecties die ook aan kinderen ja. gegeven werden. En daarna... Maar dit is het onderwerp niet, het gaat over dierproeven. Dus dank je wel ja, voor je ja, bijdrage. Alternatieven dus. We hebben dus even nu ja. op alternatieven waar je op ingaat. Maar op die zijn op, op... denk ik niet heel erg relevant. Dank je wel. Ik ga even uh, weer naar de telefoon. We hebben ook dokter Staffleu hangen. Welkom. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, u bent dierenarts en ja. u bent ook als ethicus verbonden aan de commissie dierenexperimenten van de vakgroep diergeneeskunde. Wat is dat voor commissie? Nou, elke, elke, uh, alle instellingen die dierexperimenten doen, die moeten van tevoren kijken je moet een commissie hebben die van tevoren kijkt of zo'n dierexperiment wel uh, toelaatbaar is, ethisch toelaatbaar is, of het goed wordt uitgevoerd en een hele rit van dingen waar je naar kijkt. En dat, dat zit bij elke instelling. Dat is dus niet, uh, de Universiteit van Utrecht heeft er twee en het RIVM heeft er zelf ook één. Maar ik, ik, begrijp, is verbonden bij de Utrechtse Universiteit. ik begrijp dat er jaarlijks zo'n kleine 600.000 dierexperimenten gedaan worden. Dan heeft het wel heel erg druk in die commissie. Ja, als we het allemaal in ons eentje zouden moeten doen, wel. Maar we hebben het in Utrecht sowieso wel druk. Hè? We hebben een paar honderd uh, dierexperimenten die we per jaar bekijken. Dat klopt. En uh, zo per vergadering kijk je er een stuk of uh, 10, 20, denk ik. Wat is volgens u het probleem bij dierproeven? Nou, waar, ik zit natuurlijk al jaren in die dierexperimentencommissie. Hoe ze dan? Even om... slaan we dat even in. Uh, oh, oh, oh, oh, oh, de eerste heb ik nog zien komen. Nou, ik eh, pak weg eh, eh, twintig jaar, maar goed, ja. de echte dierexperimentencommissie, zoals ze nu werken, zijn wat korter. Maar daar ben ik steeds bij betrokken geweest. En op een gegeven moment zie je al die dierexperimenten langskomen. En dan ga je op een gegeven moment denken: ja, waar zijn? Wat, wat komt er nu uit? Ik bedoel, als je daar kijkt, dan dan zie je dat ze best goed worden uitgevoerd en iedereen doet zijn best, maar. Uiteindelijk proberen we dierexperimenten uh, te rechtvaardigen door te zeggen dat ze goed zijn voor mensen. En dan, dan ben ik me gaan afvragen, ja, maar hoe vaak komt er nou iets uit? Kan je nou laten zien dat zo'n dierexperiment inderdaad wat goed doet voor mensen? En dat zijn we eens gaan onderzoeken. En hoe vaak nou, dat is dat? Oh, ook, ook, ook gedaan, en gekeken naar een masterstudent. Ja, en dan, dan, dan schrik je wel, want dan is het om te beginnen heel erg moeilijk, laten we dat eerst vaststellen, heel erg moeilijk om te zeggen van kijk toen hebben we een dierexperiment gedaan en dan komt dit uit. Maar als je dat onderzoek ziet, dan uh, is de eerste conclusie... dus het is heel moeilijk uh, zo'n verband te leggen. Ten tweede zie je ook dat ze toch te vaak niet goed worden uitgevoerd. Ik wil even nog een tussenvraag stellen. Uh, u, u ziet die uh, aanvragen voorbij komen. Is het dan ja. ook gebruikelijk dat u het resultaat voorbij ziet komen daarvan... of is dat alleen maar als u naar nee, ja, vraagt toch... in die commissie? Vaak niet, meestal niet, in het algemeen niet. Ja. Je vraagt wel eens terug als er ooit eens een vervolg op komt van wat heb je er nou uitgehaald. Ja. Maar dat komt dan zeg maar in, in wetenschappelijke uh, termen. Dan komt eruit van: kijk, uh, we hebben ontdekt dat enzympje A uh, dat inderdaad doet wat wij denken. Het speelt een rol in dat en dat systeem. Maar uh, dat enzympje A een rol speelt in dat en dat systeem, dat is natuurlijk niet uh, waar we uiteindelijk op uit zijn van kan dat dan ons helpen bij een ziekte oplossen en dergelijke. Nou, in dat verband. Dat is zo ontzettend moeilijk. En dat ligt waarschijnlijk ook veel jaren later. Hè. Je kan dus niet één op één kijken. Soms kan je dat wel. Met mevrouw Kool kijken ze bijvoorbeeld... Uh, wat is de beste manier van bloedafname bij, uh, mm -hmm. bij, uh, bij ratten. Nou, dan kan je direct resultaat krijgen ja. en dan weet je gelijk wat je hebt. Maar ik heb het over toch veel van die dierproeven... die wat fundamenteeler zijn en die zoeken naar systemen. En hoe, hoe werkt dit nou en hoe ja. werkt dat nou? Ja, en wat komt daar nou uiteindelijk uit? Dat is mijn vraag. U zegt dat u hier al twintig jaar uh, mee bezig bent... Kunt u zeggen dat er iets veranderd is in die twintig jaar? Zijn we nu makkelijker geworden, moeilijker geworden? Is er meer verspilling of juist niet? Hoe, oh, hoe werkt nee, nee. het? absoluut, het is beter geworden. Absoluut. Eh, ik bedoel, toen ik begon, toen ik zo oud was als de dames die jij in de bus had zitten... toen moesten we nog gaan discussiëren of dieren überhaupt nog wel pijn konden lijden... en of het dus wel erg was om dieren te gebruiken. Dat, eh, Andere tijden... Precies, heel andere tijden. Nou, dat is echt. Iedereen weet dat nu. En iedereen zal, of bijna iedereen die, die, gaat, die gaat akkoord met dat dieren kunnen lijden en dat dat dat doet en dat we dat leiden zo goed mogelijk manier. Kun je ook uh, zeggen dat die dieren plezier hebben aan die proeven? Want de dames hier in de bus die zeiden ook net van uh, ja, ze lijden niet. Ze vinden het misschien ook wel leuk uh, al die spelletjes ja, spelen. In de algemeenheid weten we dat, dat de helft van de dieren uh, weinig last heeft. Die krijgt een brik. Nou, hè, zoiets. Uh, ...dan is er nog uh, pakweg, nou iets meer dan de helft zelfs tegenwoordig. En dan is er een, uh, een kleine kwart, uh, die heeft er best wel last van, maar niet zoveel. En dan blijft er een kleine kwart, misschien is het iets minder geworden... ...die, er, uh, die waar we dan toch uh, ernstig lijden op, uh, op plakken. Waar in ieder geval de kans is dat ze er ernstig last van hebben. En een deel van de dierproef hebben de dieren gewoon last van. Daar worden ze heel erg ziek van. En uh, we proberen natuurlijk zo goed mogelijk uh, uh, anesthesie toe te passen, et cetera. Dat, dat, daar is zo'n dierexperimentencommissie voor en die doet zijn werk goed op dat punt... Maar goed, dan blijft er altijd nog uh, zeg maar een kleine kwart van de dieren over. Van die 600.000 die je daarnet noemde. Ja. Uh, die er wel degelijk last van hebben. Dus we hebben het wel ergens over. Maar dat zijn het een, een over... enorme aantallen ook. Ik heb ook een beller aan de telefoon die het er niet helemaal mee eens is. Meneer Van Wijk? Ja, zeg het maar. Ik uh, begrijp dat u uh, wilt meepraten over de dierproeven. Bent u het er mee eens of niet mee eens dat we dat doen? Nee, totaal oneens. Uh, Waarom? Legt u eens even uit. Nou, de reden is waarom wij het volstaan nog steeds met dierproeven. Maar uh, hoe moeten we het anders doen, volgens u? Wat zegt u? Hoe moeten we het anders doen als het niet met dierproeven is? Nou ja, uh, elk alternatief vindbaar. Ik kijk, dat staat even los van de discussie. Of je nog steeds dierproeven uh, acceptabel vindt... op het moment dat er een alternatief... Eet u vlees? Ik eet geen vlees, nee. Ik eet ook geen vis. Ook geen vis, maar, dus eigenlijk bent u ja. überhaupt tegen het doden van dieren voor het menselijk belang? In principe wel, ja. Wat vindt u daarvan, uh, mevrouw Ol? Ja, Ik ga even naar wel. de bus, wat, wat, waarom, uh, meneer waarom, Van Weijden. Waarom, waarom moeten wij nog steeds ontstaan? En waar komt de houteniteit vandaan? Nou, als je de vorige spreker hoort spreken, uh, dat er nog steeds... Uh, u heeft uw punt gemaakt, heeft, volgens mij... mij komt die houteniteit vandaan uit het feit dat wij kunnen denken. Dus mevrouw Ol, moet dit? Moeten we nog steeds... Uh, die proeven doen. Nou, ik wil zeker even zeggen dat ik heel veel um, respect heb voor mensen die um, hun overtuiging dat, dieren, dat we dieren niet moeten doden, uh, ook op deze manier zo leven. Ik, ik vind het heel erg uh, goed als mensen zo consequent zijn. En ik uh, heb daar alle, alle begrip voor. Het is inderdaad waar dat wij niet moeten vergeten dat we dieren in heel verschillende contexten gebruiken, als ja. mensen. En ook, trouwens, als gezelschapsdieren gebruiken we dieren. En moeten we ook niet vergeten dat we bijvoorbeeld ook de neiging hebben... om onze huisdieren op zo goed mogelijke manier medes te mogen behandelen. En ook daarvoor worden weer dierexperimenten uitgevoerd. Dus de de Dierexperimenten voor ten behoeve van huisdieren worden ook nou, uitgevoerd. Dat voor, is wat u zegt. Ten behoeve van het welzijn van dieren überhaupt. Want we weten daar hartstikke weinig over. Gezondheid en welzijn ja. van dieren. Um, wat ik wil zeggen is dat we niet moeten vergeten dat de situatie iets... iets ...complexer is dan gewoon het rechtstreekse. Uh, er zijn eigenlijk alternatieven beschikbaar... ...alleen uh, wij zijn te flauw, te wat dan ook om ze niet te gebruiken. Zo zit, zo zit het niet in RK. Meneer Van Wijk, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Maar als ik even mag uitspreken... ...mevrouw, ze interrupeerde mij. Ja, u praat uh, ook zo heel erg uit... lang. U moet even uw maak... punt maken, meneer Van Wijk. Mevrouw, mevrouw, mag ik even? Want u laat iemand maar van een gedeelte uitspreken. Dus ik zeg zin... maak uw punt... Het is heel simpel. Op het moment dat er nog steeds naar alternatieven gevonden moet worden met betrekking tot het dierenwelzijn in het algemeen belang, als mede het mensenwelzijn, hè, dan zou je, je ook kunnen afvragen, uh, als mensen daadwerkelijk kunnen denken, zijn er misschien altijd nog wel vrijwilligers te vinden die zich ten alle tijden voor elk onderzoek zouden willen opgeven. Doet u dat ook, dus, meneer Van Wijk? Wat zegt u? Zou u dat ook doen? Wilt u meedoen aan een onderzoek? Ik, ik zou het persoonlijk overwegen om daadwerkelijk het dierenwelzijn te behartigen. Ja, dat zou ik overwegen. Dank u wel, meneer Van Wijk. Ik heb hier ook nog een uh, twitteraar, Daan Dobber. Daan die durft te zeggen dat hij het niet erg vindt om duizend dieren te gebruiken... om al één mens te kunnen redden. Nou, zo'n bijdrage stellen we ook zeer op prijs hier. Um, dat, mevrouw Ol... Kunnen we tot in de eeuwigheid doorgaan met uh, dierenproeven doen? Nou, we kunnen natuurlijk doorgaan, maar dat willen we niet. Beslist niet. Uh, ook zeker het uh, nou, hele wetenschappelijke. Uh, onderwerp proefdierkunde is heel, heel erg daarop gericht om alternatieven verder te ontwikkelen en ook helpen toe te passen. Natuurlijk willen we dat niet. We willen zo weinig mogelijk dieren gebruiken en als het uh, enigszins kan überhaupt geen dieren gebruiken voor die experimenten. Alleen we zien wel ook en we gaan daar in Nederland ethisch zeer zorgvuldig mee om. Uh, dat moeten we ook erkennen. We zien wel ook dat er mensen zijn die hulp nodig hebben die op een andere manier op dit moment niet uh, aangereikt kan worden. Als er een ziekte is die nog niet behandeld kan worden... En het is daarvoor nodig om die experimenten uit te voeren om de mechanismen van deze ziekte überhaupt te begrijpen. Dan vind ik het heel erg moeilijk om een mensen, uh, om, om zo'n patiënten uh, bijvoorbeeld tegenover te staan en te zeggen. Uh, nou, zoals we net hoorden, ik vind die duizend uh, dieren dus uh, meer en zwaarder maar... wegen dan u. Ja. Dat, is, uh, dat is moeilijk, maar dat is precies ook het ethische dilemma... waarmee de die-experimentencommissie en ook alle onderzoekers uh, die ik ken... regelmatig zitten en waar ik, uh, moet ik zeggen, heel erg trots ben... in Nederland hoogleraar proefdikunde te mogen zijn... waar zo verantwoord wordt omgegaan met dit dilemma. Ik ga nog eventjes naar uh, meneer Stafleu. Uh, er komt in 2013 wetgeving uit vanuit de Europese Commissie, heb ik begrepen... Gaat dat uh, uw uh, werk makkelijker of moeilijker maken? Ja, dat is altijd de Europese uh, maatregelen. Nou, ik denk dat we als, uh, als mensen die met dierexperimenten bezig zijn... de kans moeten grijpen om, het, uh, om, om, om onze ervaring met dierexperimentencommissies... want daar gaat voor een groot deel om die... Uh, daar hebben we geleerd wat we beter kunnen en dat kunnen we in Nederland beter. We kunnen, uh, we kunnen wel betere afwegingen maken... Uh, door uh, iets onafhankelijker mensen. We kunnen het allemaal wat stroomlijnen... en de fouten die we tot nu toe hebben gemaakt... die kunnen we uh, proberen aan te pakken. Dus ik denk dat dat beter gaat, maar het is een stapje. Um, uh, u bent dierenarts, dus eigenlijk zou ik dan denken... u bent uh, verantwoordelijk voor het beter maken van dieren. Uh, ja. in, in, hoe conflicteert dat met uw werk in de commissie? Ja, dat is moeilijk. Ik heb helemaal in het begin, toen ik dieren uit was, gedacht, ja, wat kan je nou doen? Je kan, natuurlijk, je kan aan de buitenkant gaan staan en zeggen dat het niet goed is. Je kan aan de binnenkant gaan zetten en kijken of je het kan verbeteren. En ik heb voor het laatste gekozen. Maar dat conflicteert wel. En dan zit je ze nu en dan toch te denken, ja, waar is het nou allemaal goed voor? En ik, mijn, mijn, mijn punt is, ik denk dat we het veel efficiënter kunnen doen. Ik denk dat we, als je er goed naar kijkt, en het onderzoek wat we tot nu toe hebben gedaan, dat begint ja. ook in de richting te wijzen, is het van een heleboel dierexperimenten toch niet duidelijk Waar ze nou precies op gericht zijn. En we zouden veel beter onderzoek moeten doen naar hoe dat vroeger gegaan is en wat er uitgekomen is, om te leren hoe we effectiever dierproeven kunnen doen. En ik ik ga nog dus... heel even naar de studenten, want die zijn er ook mee ja. bezig met die dierproeven. Um, kan het effectiever volgens jullie in de, in de toekomst? Uh, ik denk bijvoorbeeld um, als mensen resultaten hebben die ze moeilijk kunnen publiceren. Um, dat dat ook relevant kan zijn. En, uh, Wanneer is een resultaat moeilijk te publiceren? Uh, vaak als er niet uitkomt wat je verwacht dat er uitkomt. Uh, dat die proef, dan is die proef dus voor niks geweest, bedoel je? Ja, nou, ik wil, wil zeggen dat als je dat soort resultaten krijgt... dat het ook goed gepubliceerd moet worden. En dat op die manier andere mensen kunnen zien van... hé, hey, die, die proef hoef ik niet meer te doen, want dat is al onderzocht. Oh, dus de, de onderzoeksresultaten zijn niet voor iedereen toegankelijk? Of niet overal bereikbaar? Uh, dat is wat je zegt. Nee, over het algemeen, uh, als je negatieve resultaten hebt... is het heel moeilijk om dat in een tijdschrift te publiceren. Ja, dan en dat dus wordt het niet kunnen. bekend ja. voor de mensheid. Okay. Dan blijft het achterwege en dan kan je het dus niet weten. En dan worden er weer proeven gedaan? Nou ja, dan kan misschien ja, tien keer hetzelfde proefje worden gedaan... en dan lukt ja. het niet en dat weten we dan niet van elkaar, als onder, van onderzoekers als elkaar... Ja. Ik ja. wil jullie allemaal bedanken. Er zijn nog verbeterpunten, maar ik heb niet de indruk... dat hier erg lichtzinnig wordt omgegaan met dierproeven. Dank jullie wel allemaal. We kunnen hier nog uren over doorgaan, maar we zitten aan het einde. Uh, ik wens jullie allemaal heel veel succes met de werkzaamheden. En ik wil iedereen bedanken die heeft meegeluisterd en meegedaan. De mensen achter de schermen waren Techniek, Kees de Hoop... Redactie, Anouk Donner. Internet, Rien Aarts, Productie, Hans Twint en Momo Zarou. Eindredactie, Barbara van der Klis. Zometeen is Felix Muurders met de gids. Ik wens u een prettige maandag en morgen zijn we er weer. Tot dan.